Om tien uur wel, thuis met het NOS Journaal. Michael van Praag wil nog niet reageren op het nieuws... over de arrestatie van FIFA-bestuurders in Zwitserland. Hij wil eerst alles lezen, zegt hij. Van Praag was tot voor kort in de race om voorzitter te worden... van de Wereldvoetbalbond. Vanochtend arresteerde de Zwitserse politie in een hotel in Zürich... zes FIFA-functionarissen. Ze worden verdacht van corruptie, onder meer bij de toewijzing van de WK's. FIFA-voorzitter Blatter geldt niet als verdachte... Maar de actie wordt wel gezien als een ernstige bedreiging voor zijn positie. Bij een grote actie tegen leden van de motorclub Bandidos... heeft de politie de president van de Limburgse afdeling Harry Ramakers opgepakt. 19 mensen zijn opgepakt, onder wie ook de vicepresident van de Limburgse Bandidos. Op 25 plaatsen in Limburg doet de politie huiszoeking bij leden van de club... Rivaliserende motorbendes leiden tot veel overlast in de provincie... vooral sinds bandidos besloten hebben zich in Limburg te vestigen. De PvdA wil de gaswinning in het Waddengebied helemaal stopzetten... omdat de gevolgen van het boren te belastend zijn voor het milieu. Vorige maand riep de Tweede Kamer al op de boringen voorlopig stop te zetten. Minister Kamp neemt voor de zomer een definitief besluit. De Tweede Kamer bespreekt vandaag of een vergunning verleend moet worden aan Tulip Oil... dat de oliebedrijf wil boren in een gasveld bij Terschelling. In Noord-Duitsland op de Noordzee dreigt een schip met mest te exploderen. Door de zware dampen en de hitte kan niemand bij het schip komen. Want het schip is een veiligheidszone van vijf kilometer ingesteld. In twee Duitse plaatsen stinkt het nu enorm omdat er wolken met meststoffen boven de steden hangen. Het weer, het blijft zo goed als droog. Het is wel vaak bewolkt. In het zuiden en het oosten schijnt wat vaker de zon. En het wordt zo'n 15 graden in het noorden en 18 in het zuidwesten. Vannacht en morgen vanuit het noordwesten buien over het land. En ook vrijdag en zaterdag zijn er wat buien. Dit was het... DFM. verkeersupdate, verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan nog files op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevenlaken, 5 kilometer. Na een ongeluk op de A12, vanuit Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer, 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. A13, daarna richting Rotterdam bij Berken- en Roderijs, 6 kilometer. Ook dat komt door een aanrijding, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Als me mata? Ai, se eu te pego...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 www.zfmzandvoort.nl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 souls and everyone needs their separate goals.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 Round and curves and all the right places Big hey Girls you We'll like. This time we got it right We're living like in a Dolce Vita mm, Gonna dream tonight We're dancing like in a Dolce Vita We'll light some music on I love this made in the Dolce Vita Nobody else than you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 Zelfs in dubio, maar ik nam geen enkel risico. Ik heb getwijfeld over België. België. België. België. België. België. Tot zover het ritme van ZFM.